Wat moet met het interest Journaal? Zo'n 30 kinderboekenschrijvers, schrijvers onder wie Guus Van Sien Omen en Toon Telligen zijn solidair met de redactie, die is vertrokken naar ruzie over de toekomst van de uitgeverij. Waar de vertrokken kinderboekenschrijvers hun boeken nu onderbrengen, is nog onduidelijk. Het lijkt erop dat het eigen risico in de zorg volgend jaar inderdaad 385 euro blijft. Na verwachting stemt de Tweede Kamer komende dag voor een spoedwet van minister Schippers, waardoor het eigen risico niet stijgt. Het kabinet had op Prinsjesdag bekendgemaakt dat het bedrag omhoog gaat... maar de formatiepartijen hebben daarna toch afgesproken het eigen risico te bevriezen. De Brabantse scholenorganisatie Avans is door de hbo-keuzegids opnieuw verkozen tot de beste grote hogeschool. Op de tweede plek staat Windesheim, gevolgd door de Hanze Hogeschool. De keuzegids vergelijkt studies op grond van toelatingseisen, arbeidsmarktaansluiting studiesucces en onderwijskwaliteit. Vooral kleinschalige opleidingen scoren daarin hoog. Het bestuur van de VVD draagt zoals verwacht Christiane van der Wal voor als voorzitter. Ze moeten opvolger worden van Andy Keizer. Hij kwam in opspraak door de aankoop van een crematiebedrijf. Keizer stapte in het voorjaar op. De verdronken stad Rijmerswaal is officieel erkend als rijksmonument. De stad in de Oosterschelde ligt al honderden jaren onder het zand in de buurt van de Oesterdam. In het verleden verdwenen wel vaker dorpen onder water... maar Rijmerswaal is de enige Nederlandse stad die in een zeegat verdween. De stad had dat aan zichzelf te wijten. Door afgravingen rondom de stad voor zoutwinning kreeg de Oost-Schelde vrij spel. Door de monumentenstatus kan de stad nu beter worden beschermd. Het weer nog vannacht zijn er opklaringen en kan nevel of mist ontstaan. De temperatuur daalt naar zo'n 8 graden. Na een grijze start in de morgen is er later op de dag steeds meer zon. Blijft grotendeels droog. En het wordt overdag zo'n 19 graden. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zon. Zee. Zandvoort, een zomer. zomerhit. FM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.